Uur. Het is Ewa de Jong met het NOS-journaal. Beleggers zijn flink geschrokken van het justitieonderzoek bij ABN AMRO. Op de Amsterdamse beurs daalde de koers meer dan 12 procent... en dat komt neer op ruim 2 miljard euro aan verdampte beurswaarde. De bank, die nog voor meer dan de helft in staatshanden is... liet vanmorgen weten dat er een enorme boete dreigt... omdat ABN AMRO te weinig heeft gedaan om fraude en witwassen te voorkomen. ING kreeg vorig jaar voor een soortgelijk vergrijp een boete van 775 miljoen euro. In de Oegandese hoofdstad Kampala is een groep van 10 Nederlandse vrouwen overvallen in hun huis. Meerdere mannen drongen de omheinde woning binnen en namen met geweld geld, laptops en telefoons mee. De vrouwen werken voor Doing Good, een Nederlands bedrijf dat stages en vrijwilligerswerk in Oeganda organiseert. Volgens een woordvoerder was de overval een traumatische ervaring en zijn de vrouwen verschrikkelijk geschrokken. Ze worden bijgestaan door de Nederlandse ambassade. Een lokale media melden dat een aantal verdachten inmiddels is opgepakt. Turkse stad Istanbul is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,8. Gebouwen zijn licht beschadigd, mensen rennen in paniek de straat op... en zeker acht mensen raakten licht gewond. Dus de tweede aardbeving in Istanbul in drie dagen tijd. De beving van eergisteren had een kracht van 4,6. Istanbul ligt vlakbij een breuklijn. Seismologen verwachten nog een keer een grote aardbeving, zoals in 1999. Toen kwamen 17.000 mensen om het leven. En de laatste van de zogenoemde meivliegers is overleden. Het is reserveluitenant en oorlogsveteraan Hans Hellendoorn. Hij volgt in de meidagen van 1940 met een fokker dubbeldekker tegen de Duitsers. Na de capitulatie belandde hij in het verzet. Na de oorlog kreeg hij diverse onderscheidingen. Hellendoorn is 100 jaar oud geworden. Het weer, enkele buien, maar ook wat opklaringen. Vannacht vooral aan de kust nog een bui, minimaal om 12 graden. Morgen vooral in het noordwesten nog neerslag. Elders ook wat zon, het wordt een graad of 18. Maar ook het weekend is het herfstig. Dit was het NOS Journaal. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel? Het antwoord is...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 Wow, het is toch altijd wel heel erg fijn om dit weer terug te horen. Nervous Breakdown.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 to see Soldier up.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 Die, hebben ze, die heeft Johan Fransen, de andere helft van Van Piekeren, bij mij nog onder deze aankondiging van vanavond gezet. Dus je echt een aantal mensen met handen de lucht in. Ik zou bijna zeggen: gaat Van Piekeren de entertainment business in? Nee, maar het was wel heel erg leuk om dat filmpje te zien. En natuurlijk is de aanleiding dat hele geestige nummer wat hij geschreven heeft zeg maar gewoon een briljant nummer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 Klimaattransitie of de grenzen dicht Niet over dromen of over spijt Of overweken. Be receiving The better pressure of the feeling Reliquid's miserable to form a solution Chicken heart and it leads to confusion oh. My soul is trapped inside and needs to be free. Cause my ambiguity got the best on me He knows exactly how I feel I can tell Grape as good as I thought to myself If I wanna be bold, I gotta act. Mm. There's a voice in my head says I have. But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 is a feeler Yeah.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 your humanity and you know what they did to your infinity do you know what they did to them you know what they did to them what to do, you do when, when you realize they want they you want to be sacrificed what to do to get them wasted they, they want you to be wasted what to do well you know what they did to them They did Maggie Brown heet ze. Text Time heet het werk wat ze hebben afgeleverd. Daarvoor hoorde je wiedergoed van onze vriendinnen Marlene Scherps en Lea Bos.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 By the firelight, you rub your hands and squeeze your eyes slowly. The flashing air in your goals You're too hard on yourself